Drie uur, Jan van der Putten met het NOS journaal. President Obama heeft de Amerikaanse inlichtingendiensten opdracht gegeven de mogelijke gif-gafsaanval in Syrië te onderzoeken. Het Witte Huis zegt onstel te zijn over de berichten dat honderden mensen zijn omgekomen. De druk op Obama groeit om militair in te grijpen in Syrië. De invloedrijke Republikeinse senator John McCain zegt tegen CNN dat de VS niet langer moet wachten. Amerika moet met raketten de 40 of 50 vliegtuigen van de Syrische luchtmacht vernietigen, vindt McCain.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 De bosbranden bij het Yosemite National Park in Amerika dreigen uit de hand te lopen. In korte tijd zijn ze drie keer zo groot geworden. De gouverneur van Californië heeft een noodtoestand uitgeroepen. De brand heeft inmiddels een omvang van ruim 200 vierkante kilometer. Het Yosemite Park zelf is nog niet getroffen. Ook andere natuurgebieden in de VS kampen met branden bij Yellowstone National Park in Wyoming zijn het er vijf. Daar is al ongeveer 50 vierkante kilometer in de as gelegd.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 Dag! Is het, ja, het is het is kaartenteam. Het is echt heel bijzonder. Want ik heb de afgelopen weken opgeroepen om me vooral een vakantiekaartje te sturen. Via postbus 518 1200 AM Hilversum. En uh, Nou, dat is gelukt hoor. Ik heb echt uh, achter mij nu een enorme slinger met uh, heel veel een keer, ja, En dan ook nog eens een keertje op verzoek um, uh, met inderdaad allemaal foto's... uit de plaatsen waar mensen op vakantie gaan of waar ze wonen. Want ik heb hier bijvoorbeeld een van Peter. Leuk, met allemaal foto's van Budapest en greetings van Budapest. Maar daar staat op, hoi Astrid, we hebben niet echt vakantie. We wonen al enige jaren net boven Budapest. Links heet Boeddha, rechts heet Pest. Ja, en de taal is heel moeilijk, erger dan Frans. We luisteren ook hier elke week met veel plezier naar je programma. Groetjes ook namens de vrouw, zoon en dochter van Peter. Nou, hartelijke groeten terug. En je kaartje is aangekomen, Dankjewel daarvoor. Ja, het zijn er zijn heel veel, ik zal ze niet allemaal uh, voorlezen. Maar um, hier uit, uh, uit Paardenswolde van uh, Marta Veldkomp... Kamp, die, uh, ja, die schrijft ook even dat het, dat het fijn is als wij er zijn als zij wakker is. Ja, ik vind het echt heel leuk. Ik laat ze even hangen hier in de studio alle vrolijke vakantiekaartjes en ik dank iedereen hartelijk die de moeite heeft genomen om erin op te sturen. 0800 1121 blijft het nummer dat je kunt bellen met je vragen en je antwoorden en uh, eventueel kun je mailen ook naar omroepmax.nl. Twitteren via @nachtzuster en er is een chat tijdens dit programma te vinden op omroepmax.nl/nachtzuster en dan heb ik ook nog eens een keertje een Facebookpagina facebook.com/nachtzuster. En daar valt iets leuks te winnen, dus ga daar vooral even kijken. De vragen die nog openstaan. Uh, Brenda wil weten waarom er in de reclame de tekst... rust in je kop wordt gebruikt in plaats van wat netter rust in je hoofd. Uh, Ilan die vraagt zich af of je uh, bij wildpoepen dezelfde bekeuring betaalt als bij wildplassen. Ik vind het een goede vraag. Huip uh, die vroeg over het schildpad, die is uh, beantwoord. Andrea die heeft het ook al over poep, namelijk uh, uh, bij de politie te paard. Is de politie te paard verplicht om de poep van de paarden op te ruimen of niet? En uh, Diana ook alweer een poep. Het gaat wel over poep vannacht, hoor. Dus uh, mocht je daar verstand van hebben, bel dan onmiddellijk even naar 0800 -1 -1 -1. Diana heeft een kitten, een uh, jong katje van anderhalve week oud. En uh, deze Dan, zoals die heet, dat uh, lukt nog niet echt om te poepen. Dus ze vraagt zich af of er nog middeltjes zijn waarmee ze het poesje kan helpen. 0800 -1 -1 uh, Nico vraagt zich af waarom de vijf bekeuringen die hij kreeg... op één nacht niet in één keer in de administratiekosten kunnen. Dus uh, waarom hij daar vier of vijf keer administratiekosten over uh, betaalt. En Marcelo dan, die vraagt zich af of hij de naam van zijn moeder kan aannemen... en hoe hij dat voor elkaar kan krijgen. Hij wil dus in plaats van Marcelo van der Wal... Marcelo, uh, Marcelo Dijkstra van de Wal gaan heten. Alle adviezen 0800-1121. Dit bedoel ik niet zo, hoor, maar dit is A Horse With No Name van de Merken. On the first part of the journey I was looking at all the life There were plants and birds and rocks and things There were sand A horse with no name. Naar aanleiding van de vraag van Marcello, Die graag de naam van zijn moeder naast de naam van zijn vader aan wil nemen. En de, naar aanleiding van de vraag van Andrea. Die zich afvraagt of de politie te paard eigenlijk verplicht is om de poep van de paarden op te ruimen. 0800-1121. Ruud, schelle. Goeienacht. Goeiemorgen. Ja, ja, goedemorgen. Mag ook al, Ruud. <laughs> zeg het um, eens. Ja. Eh. Uh... Ik heb echt een hele domme vraag. Oh, leuk. Ja. Ja. Maar um, um, mijn vriendin die, uh, die hockey is. Ja. En um, als je zeg maar de, uh, de, de hoofdklassen ziet en alle internationale wedstrijden ziet, dan, dan hebben ze allemaal staarten. Ja, van die paardenstaartjes. Van van die die ja. ja, precies. Ja. En ik vraag me af uh, waarom dat is. Maar heeft jouw vriendin ook een paardenstaartje dan? Nee, juist niet. Oh. oh. En heb je het wel eens aan haar gevraagd? Ja. <laughs> Zij vroeg het zich ook af. <laughs> ja, dat vraagt het zich ook af, ja. Nou, wat ik me wel eens afvraag bij die hockeymeiden is... het zijn allemaal van die mooie meiden... Ja, dat is ook wel zo. Ja, maar dat is... Dat vind maar dan hoef je ik... geen lang haar voor te hebben. Nee, maar, maar meer dat het ook nog eens een keer allemaal van die mooie meiden zijn. Want jouw vriendin is ongetwijfeld ook heel uh, mooi. Ja. Ondanks de korte mooi. haar. Maar dan is het inderdaad, als je sport, is het wel praktisch, toch? Zo'n kort koppie. Dat blijkt mij ook. Als je veel sport... En je, die... ik, ik weet niet of je wel eens naar een hockey gaat kijken. Of, uh, want je hebt nu uh, de Europese kampioenschappen. Ja. En die alleen maar paardenstaarten uh, rondrennen. Ja, het lijkt wel een soort van mode, ja. <kwijnt> ja. Nee, dat is geen mode. Dat is altijd al zo geweest. Is het me. altijd zo geweest al die staartjes? Oh, volgens mij wel. Volgens mij wel. Ja, die staartjes zijn natuurlijk inderdaad. Ik bedoel, ik snap wel dat je als je lang haar hebt dat je het in een staartje doet. Maar inderdaad uh, zou kort haar ook praktisch zijn, toch? Ja. Ja. Maar oh. waarom zijn het allemaal van die langharige meisjes? Met staartjes. Vrouwen. Ja. Die dat doen. Nou, dit vind ik helemaal geen stomme vraag. Ja, ik wel. Ik vind het maar... een beetje jammer. <laughs> ik, had het, ik had me verheugd op de stomme vraag. Nee, 0800 1121. Ik neem hem mee hoor, Ruud. Dat moet goed komen. Oké. Okay, nou. En een goede dag nog. Dan, dan moet ik nog even wakker blijven. Dankjewel. Ja, dat, dat is helaas wel de consequentie van als je een vraag doorgeeft <laughs> ja, dat bij dank dit programma. <laughs> nou, dankjewel. En uh, goed aan je vriendin. Dank je. Oké, okay, doeg. doeg. 0800-1121. Dus Herco Alkema, goeienacht. Ja, goedenavond, Goeienacht. Zeg het eens. Um, ja, een paar dingen. Eerst op de van die mevrouw met dat poesje. Ja. Denkt hij nou iemand te kunnen vinden die het beter weet dan haar dierenarts? Dat verbaast me. Dat is de man die er verstand van heeft. Ah. Die zal haar wel adviseren en waarschijnlijk euthanasie moeten toepassen. Eerlijk? Denk ik. Wat ja, maar wat zeg je nu, Herco? Ik zeg dus dat die dierarts het beste zal weten. Ja, dat hoor ik. Denk ik. Dat iemand, ik denk niet dat er iemand is die het beter weet dan de vakman de dierarts. Maar, maar hoezo moet er euthanasie worden gepleegd op het poesje? Nou, alsof als ze kan iedereen om de drie dagen naar de dierarts, en die het zijn normale consultant, zal ze niet kunnen blijven betalen. Oh, ja. Ja, maar kan die het is niet... van zielig hoor, dat gaat niet om. Maar, oh. maar, maar kan, goed, we gaan over... kan ja. die niet op een gegeven moment gewoon beter worden dan? Ja, misschien wel. Oh, ja. Maar, kan, maar ik denk dat die mevrouw dat best aan die dierarts kan vragen. En niet aan een willekeurig iemand. Die dierarts heeft, is de man die er verstand van heeft. Nee, maar dat gaat, is... E ze ik zeg dat ook altijd met medische verhalen. Maar zij zei, en dat, dat, dat vind ik dan alleen maar heel mooi, zij doet alles keurig. Wat, nou, vind, wat, ik, dat vind ik prima. Dus, dus ik zij vraagt meer en... om weten mensen nog van die, van die middeltjes, ja, ja. Nou, weet nou, dat je dat wel, dat van oma weet raad. Ik denk niet dat ze succes heeft. Maar ik wou het ook nog even hebben over het rijexamen. Oh, ja. Want uh, die jongeman heeft al iets verteld. Maar die vertelt er niet bij dat de wet verschil maakt in auto's. Namelijk met een automatische schakeling. Dus een automatisch versnellingsbak. Of uh, ja, zoals uh, de bliebied dat ook heeft. En een auto waarbij je moet koppelen en schakelen. Als je daar in examen doet, mag je, krijg je een rijbewijs... wat voor alle auto's geldig is, ook de automaten. Maar doe je examen in een auto met een automatisch verstellingbak, Dat ja. je beperking op je rijbewijs, dat je niet mag rijden in een auto met koppeling en schakeling. Ja. Nou, duidelijk. Ja, ik ben ja. nog een beetje in shock over de euthanasie ja. bij het pushen, maar het is, ik, ik, ik, ik heb het genoteerd en de vraag is afgevinkt. Dankjewel. Ik ga, nog, en ik, ik ga nog even verder, ja. want ik heb nog een vraag over Wit-Rusland. Oh. Het verbaast mij namelijk dat wij dat land, wat door de hele wereld Belarus wordt genoemd, Ja. Kijk maar naar de deelnemerslijsten bij de wereldkampioenschappen technologie die we net hebben gehad. Er is niemand die op zijn shirt heeft staan, wit Rusland of wij Rusland Rusland. Nee, er zat altijd Belarus op. Ja. Alleen Nederland, en ik heb het niet pas ontdekt, ook België, noemen dat land wit Rusland. Ik oh. weet hoe het gekomen is, dat dus historisch. Oh. Dat dateert uit de tijd van de Russische revolutie. Toen had je de Bolsjewieken. dat was dus het waarde rode. En je had nog een stukje verzet tegen. dat was wit Rusland. Ja. En Nederland en west hebben die Wit-Russen eerst nog ook gesteund. in de strijd tegen de Sovjet-Unie. Ze hebben de Sovjet-Unie ook niet erkend als land. Vandaar dat die naam Wit-Rusland is gekomen. Maar nu, zoveel jaren later, ja. maken we ons belachelijk. door dat alsmaar Wit-Rusland te blijven noemen. Dit ja, belachelijk, belachelijk. Het is natuurlijk ja, gewoon het een lastig. stukje nostalgie. Nou, ja, zo is het, Naar de Wit-Russen toe. Ja. Ja, maar het is een beetje onlogisch. Als de hele wereld, het land en inclusief de mensen zelf zich Belarus noemt, dan vraag ik me af wie bepaalt waarom wij... is dat bijvoorbeeld het ministerie van Buitenlandse Zaken... die zegt we moeten dat wit Rusland noemen of is dat iets anders? Ja, wie bepaalt dat? Nou, zet ik dat erbij. Ja, nou ja, dat is dus het verhaal. Ik ga op zoek herkomen naar een antwoord. Dank je wel, hè. Oké, okay, goed zo. Goeiedag, dag. 0800-1121. Krijg maar ook van Carola Quint een, uh, een mailtje over, over de schildpadden. Op diverse stranden van de wereld komen de schildpad-eieren uit. Om een onnavolgbare reden van de natuur gebeurt dat met duizenden tegelijk. Misschien wel 90 van de kleine schildpadjes die naar de zee rennen... halen de finish niet, omdat ze door vogels worden opgegeten. Vermoedelijk is dat dan het nut van de schildpadden. Ik zit wel een beetje in het, in het verdrietige uh, dierennieuws uh, vannacht. Maar goed, het, het is de natuur, zou ik moeten zeggen. Marika, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo, zeg het eens. Goeienacht. Ja, ik heb misschien een, uh, een antwoord op de vraag uh, van die mevrouw met dat kleine poesje... wat ah. niet zo goed kan poepen. Ja. Ik weet, ik heb even niet helemaal goed begrepen of dat poesje nou helemaal niet kan poepen of... of een beetje. moeilijk. Ja, dat heb ik eigenlijk eerlijk gezegd ook niet goed onthouden. Oké, okay, nou ja, ik heb zelf een kat die uh, al jaren chronische obstipatie heeft <laughs> en, en inderdaad helpt wel over het buikje wrijven. Ja. Maar uh, een huismiddeltje kan zijn uh, olie, een beetje slaolie geven. Ah. En uh, dat vinden ze meestal niet zo lekker. Oh. Maar het helpt vaak wel. Kijk, nou, de, kijk, dat zijn de adviezen. Maar ja, ik vind het. Al, ik denk, als zo'n diertje dat. wij je al mee bij de dierenarts loopt, dan moet je wel mee oppassen. Want uh, misschien dat een diertje van anderhalve week uh, dat nog helemaal niet hebben kan. Maar goed, ze nee, vroeg zou... naar huismiddeltjes. Dus uh, dit is. Dit ja, is uh, dan... Uh... Ik zou dan inderdaad een, een druppeltje doen. Het ja. is zeker, echt. Het moet heel weinig maar zijn. Ja, niet dat... de hele fles in de kat uh, proberen te wormen. ben je nee. verstandig nee. mee. Hè? Nee. nee, nee, want 1 één, één milliliter of, of een 1,5 milliliter is voor een volwassen kat al best wel redelijk wat. Yeah. Want ze kunnen er ook misselijk van worden. Oh. Dus echt een druppeltje is echt genoeg. Maar je moet een beetje even die darmpjes op gang helpen. Ja. En dat kan soms even... Maar ik vind wat die meneer zei over die euthanasie ja. van zo'n beestje... dat vind ik wel een beetje voorbarig eigenlijk. Ja. Dus uh, ik vind dat je best nog wel uh, inderdaad uh, wat kunt doen uh, om te proberen. Maar ja, en, uh, ja, olie. Ja, en zelf geef ik uh, gewoon uh, lactulose. Dat je gewoon bij de apotheek kunt halen. Ja, precies. Dus de, de, dan krijg je zo'n tube en dan moet die dan een beetje van uh, nee, binnenkrijgen. Nee, nee, dat is vloeibaar. Oh, oh. Nee, okay. dat is een soort vloeibaar, een soort hele zoetige vloeistof. Ja. Maar ik weet niet of uh, jonge kastjes dat mogen hebben. Dus dat moet je echt eerst, als ze zo jong zijn, of ze dat mogen hebben. Ja. Dan moet je echt eerst even met de dierarts, zou ik dat twee keer, die mevrouw, even met de dierarts overleggen. Maar olie, dat kan uh, geen kwaad. Dankjewel. Dus, uh, en het nut van schildpadden. Ja. Ja... <laughs> Welk dier heeft u überhaupt... wat heeft de mens voor nut? Ja, maar ja, weet je, een spin vangt muggen. Ja. Uh, en, uh, uh, een, een uh, weet je, sommige, sommige diertjes... die eten het uh, de plankton op in de zee. Weet je, maar ja, ik vroeg mm -hmm. me opeens af... waar is eigenlijk een schildpad voor? Vroeg ik me af. Nou, ja, net als de meeste levende wezens. Ja, ze zijn er gewoon, net als wij. Ja, wij hebben ook oh ja. weinig nut. Ja. Sterkenhof... Nee, maar ik zeg ook niet dat ze weg moeten... Nee, precies. Maar, <laughs> maar dat ik vroeg is me wel, wel ja, af ja, of het, nut, het ooit ja. is ontstaan. Uit een... Goed, ik zal het niet meer vragen. Je hebt gelijk. Dankjewel. je wel. Nee, nou, niet uit. Maar ja, wat is het nut van... Ja, ja denk wat een nut ja, van ja, een olifant. Ja. Ja, daar zeg je ook wat. Nou, ja. uh, dankjewel. je wel. En nacht. goeienacht. Hetzelfde en graag gedaan. Oké, okay, dag Marika. Dag. Hi. Sjaak, Rewijk. Ja. Hallo. Goeie, ja, hallo, Goedemorgen. Goeiemorgen. goeiemorgen. Eh, ik heb het antwoord op die bekeuringen, zeg maar. Mooi. Dat die bekeuringen krijgt. Ja, en dat hij elke keer 6 uh, euro moet betalen. Ja. Elke bekeuring is één transactie. Oh, ja. Als hij door zeven flitspalen rijdt, dan gaat hij zeven keer een bekeuring krijgen. En dat is elke zeven keer één bekeuring. Ja. Heel simpel. En als hij te hard rijdt met nieuwe banden, dat ken niet. Oh. Je kent die wagen, als hij 2500 toeren rijdt zeg maar, dan rij je 100 kilometer. Noem even wat hè. Ja. Dan krijg je de nieuwe banden ondergooien. En dan in plaats van 2500 toeren rijden, blijf je 100 kilometer rijden. Alleen je kilometers wat je aflegt, dat wordt minder, omdat je loopoppervlak van je banden oh groter ja, is. Oh ja, per band. Worden. Oh ja. Ja, je, je rolomvang. Ja. Zeg maar, als je een oude versleten band hebt en je rolt hem één keer om, dan rol je misschien een meter. En als je een nieuwe band hebt, dan rol je meer. Nee, ja. Want hij is nieuw. Maar ik vraag me wel af, ja, ik, ik snap ook wel dat ze dat allemaal niet bij kunnen houden en registreren. Maar het zou toch wel fijn zijn dat als je vijf bekeuringen van 50 euro krijgt, dat je dan in één keer de bekeuring van kort. 250 euro kunt betalen. Ja, maar dat ken ik niet. Nee. Als, ik neem aan dat hij door flitskast is gereden bij Tilburg. Ja, ik heb niet helemaal doorgevraagd per bekeuring, maar dat het ja. idee kreeg ik ook, ja. Nee, maar als jij door een flitspaal rijdt, ja. dan krijg je een bekeuring. En als je over tien minuten weer door een flitspaal rijdt, dan ja. ga je weer een bekeuring. Dat zijn twee bekeuringen. Die gaan ze niet bij elkaar optellen, want er komen uit verschillende kasten. En wie weet, de een die wordt op maandag gelegd en dan gaan ze aan beginnen. En de ander wordt op dinsdag gelegd, zeg maar. Je moet het nou even zien als een postbus, hè? Ja. En dan, ja, dan gaan ze niet bij elkaar optellen van, nou, meneer Reda krijgt zoveel bekeuringen en mevrouw Dion krijgt zoveel bekeuringen. Die leggen we bij elkaar. Nou, dat is dan net wat jij nee, zegt, dan wordt het de... helemaal duur. Ja, precies, ja, dat, dat wordt voor nog... hun meer werk. En dan, ja. en dan besparen wij 6 euro uit. Maar, ja, maar misschien moet Nico gewoon niet vijf keer te hard langs... Oh ja, nee, dat had weer hij met die banden... Hij moet gewoon om de snelheid houden. Ja. Hij moet gewoon op de snelheid houden. Ja, je zit wel eens in gedachten, dan flitst je er wel eens doorheen. Ja, ben ik met hem eens. Maar hij gaat niet hard, dan rij je met nieuwe banden. Dat niet. Hij maakt wel minder kilometers. Nee, oh, nou, de, ja, dat zit natuurlijk weer wat in, hè. Dat, ik laat me ja. ook echt alles altijd wijsmaken. Nee, ja. Ja. Maar goed, maar, maar als, stel nou dat je wordt aangehouden, dus dat je niet, niet wordt geflitst uh, uh, 24 keer, maar dat je wordt aangehouden en, en uh, je hebt je rijbewijs niet bij je en je reed te hard en je reed door rood en je reed... En je, um, hoe heet dat ding waar, je, waar, waar mensen hun caravan aanhangen? Hoe heet dat nou? Trekhaak. Ja, je trekhaak zit voor je um, kentekenplaat. ja. Daar kun je helemaal bekeuringen voor krijgen. Ja, maar dan kunnen ze wel een pakketje maken. Ja, maar dan ik? krijg je één bekeuring in één keer, ja. zeg maar. Ja. Dan zegt hij, uh, ja jongen, je rijdt te hard. Uh, je licht is kapot. Uh, dit is het geval. En, en als je dan, als je dan een aarde hebt, die je misschien er ook wel bij hebt. Nou. Dan zegt hij, nou, dan zal ik alleen die verlichting laten vallen, zeg maar. Ja, en Dan precies. heb je nog twee bekeuringen. Ja. Dat tikt nog wel aan, hoor tegenwoordig. Maar... Ja, is ook zo. Goed. Ik heb er drie gehad in drie dagen, dan word je ook niet vrolijk. Hoor. Hebben we het ook allemaal flitspalen? Nee, nee, gewoon uh, aangehouden. Ja, maar soms, maar soms heb je ook gewoon pech, hè? Ja, pure pech. Ja, maar ja, Ik goed. had een keer uh, een paar mislampen ontstaan en uh, oh. toen zeggen hij tegen mij: uh, verlichtingscontrole. Oh. Ik zeg: Nou, dat is fijn, hè? Nee. Ik heb net alles gecontroleerd en alles brandt. Weet je wat hij zegt? Ja. Er brandt te veel. 80 euro, hè? <laughs> ja. Oh, en het voelt dan ook ja, zo, want je denkt, met... ja, ik, ze hebben gelijk, ja. maar het voelt zo naar... En een keer met snelheid, ja, dan gaan ze voor je rijden met 80 kilometer, dan denk je, nou, je kan ook met 90 en naartoe rijden in een parkeerplaats, en dat je dan een bekeuring krijgt. Ja. Goed. Nou, um... Maar dat is het. De, ja. de, de snelheid is het niet, het is de, de omloop van je banden. Die ja. is, uh, je maakt meer km, meer in de kilometers. Ja, dat weten we nu wel, Sjaak. Oké. Okay. Dankjewel, hè. Het was goed, hè. Oké. Okay. Doei. Doei. En dat je dan langs die flitspaal rijdt... en dat je dan die flits nog zo net... dat je denkt, pot, Jan Dozie, ik sta weer op de foto. Dachten deze man ook. Boyzone is dit op Radio 1. en picture of you. 800. 1121. Met al je vragen en je antwoorden. Brenda wil weten waarom uh, de zin rust in je kop wordt gebruikt in een uh, radioreclame. In plaats van rust in je hoofd. Is dat nou taalverloedering of taalverruwing? Of, uh, ja, of gewoon de taal van nu? Vraagt ze zich af. 0801121. Ilan wil heel graag weten of je voor wild poepen dezelfde bekeuring krijgt als voor wild plassen. En Andrea ook al een poepvraag over de politie te paard. Moeten die? zelf hun poep eigenlijk opruimen van het paard dan. Marcello wil de naam van zijn moeder bij de naam van zijn vader gaan voeren... en vraagt zich af of dat kan en hoe die dat voor elkaar kan krijgen. Ruud Schellen belde waarom hockeymeisjes altijd staartjes hebben en dus lang haar. En Herco dus, die vraagt zich af waarom wij in Nederland Wit-Rusland... nog steeds Wit-Rusland noemen en niet Belarus... Belarus. en uh, uh, wie dat besluit is, dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt hij zich af 0801121 Bob Gutterink, goeienacht. Ja, goedenavond, als Hallo. Uh, ik had twee korte vraagjes als oh, ik mag. Nou, doe maar, Bob. Uh, de eerste vraag heeft betrekking op de AOW. Ja. Ik vraag mij af, als ik straks over drie jaar een AOW-uitkering heb, of ik dan ook in het buitenland ermee mag wonen en dat je dat gewoon behoudt. Mm -hmm. Ja, dat is een hoop over te doen geweest, hè? Ja. Want, want ik bedoel, de, de buitenlanders die terugkeren naar Marokko en naar Turkije... Ja, die ja. kunnen dat wel. Ja. Maar uh, was je ook van plan, Bob, om te emigreren? Nou, ik zou graag naar Thailand willen, want ik zie Nederland helemaal niet meer zitten. Oh. Want ik bedoel, uh, het begint hier een beetje een dictatuur te lijken. Ja? Ja, vind ik wel. Oh. En dan wil je naar Thailand... Nou, Thailand is veel vrijheid misschien bij Hans van Meulen. Een beetje muziek maken. Oh, dat klinkt goed. Een beetje muziek volgende... maken dan. Ja. ja. Goed, en, en, en dan had je nog een vraag... vraag. Ja. Is welke maloot heeft ooit die derde remlicht bedacht? De oh, die midden in het raam, hè? Ja, die bovenin. Je hebt toch ook niet vier knipperlichten? Nee, en, ik, en hij schijnt altijd midden in je gezicht ook. En is hij ook verplicht? Volgens mij niet, hè? Nee, volgens mij... Nou ja, misschien wel bij auto's nieuwer dan een bepaald jaar. Dat weet ik eigenlijk niet. Misschien is dat een beetje de onkosten opjagen voor de automobilisten. Dus uh, net met de, toen met het de derde kenteken de is dat ook gebeurd. <laughs> ja, maar voor een, een derde remlicht hoef je niet echt heel erg... Uh, heel verschrikkelijk erg uh, te, bij hoef te dragen uit, uit de portemonnee. nee. nee. nee. En meestal zit hij. ik bedoel, volgens mij is een auto zonder derde remlicht niet, niet uh, opvallend goedkoper dan een auto met derde remlicht. Nee hoor. Nee. <coughs> Goed, 0800 1121. Ik ga mijn best doen, Bob. Ja, dank je wel. Als... Bedankt, hè? Da. En bel nog even als je verhuist. Ja hoor. Oké, okay, toch. Nico? Ja, oh, dat ben ik. Ja, als je Nico heet hey. wel. Ja. Ja. Er was een andere, maar dat ben ik niet. Ja, het stik van de Nico's um, vannacht. Maar dat geeft ja, niet. Wat, die, wat, wat die lichten net betreft. Ja. Uh, wat, wat erg is, is bijvoorbeeld dat ze... Uh, als je een autolampje wil uh, vervangen... Oh, ja. dat ze dat zo ingewikkeld hebben gemaakt... dat dat, uh, Ja, dan moet je door een garage laten doen. Ja. En dat kost dan uh, 30 euro. Maar goed, dat is niet mijn vraag. 17,50 bij uh, mijn, mijn garage. Uh, ja. los, uh, sorry? Nee, ja, bij, bij mij doen ja. ze het voor 17,50 Oh, 1750. Ja, dat vind ik altijd ja, nog ik wel netjes. Ik heb geen rijbewijs, dus... Uh, oh. niet uh, eens een auto. Maar weet je, Nico, ja, ik, ik heb een mailtje gekregen van iemand... die vindt dat ik niet zoveel moet praten. Dus ik zal, ik zal het beperken, maar ik moet dit echt even kwijt. Wist jij ja. dat je tegenwoordig je band niet meer bij de fietswinkel kunt laten plakken? Ja, het, uh, kan, het kan zijn dat het aan mijn fietsenwinkel ligt. Maar die, die, die meneer die zei van ja, maar die banden vertegenwoordigt. Die, die kun je niet meer zo ouderwets gewoon zo'n rondje opplakken. Dan moet gewoon meteen een hele nieuwe band op. Nou, volgens mij de totale onzin. Hè? Nou, ik vond, ik vond shocking <laughs> het vond ik dat kopen. Weet je hoeveel lekker banden ik heb in een koop? jaar? <laughs> ik ik rijd ik rij op de fiets, uh, nou, ik denk honderden kilometers ja. per jaar. Zeg ja. Maar. ja. En. Uh, ja, ik heb wel een af en toe een leuke man, maar die kun je toch gewoon plakken. Maar dan heb je nog zo'n oude rubberband. Ja. En ze doen niet, tegenwoordig. Nou ja, ze doen tegenwoordig van die. Van die ja. Van die, van die. Ik weet niet waar ze van gemaakt hebben. Kunststofbanden doen ze. Ja, voor prof, professionele wielrennen. Nee, joh, gewoon voor mijn uh, mama fiets. Ja. <laughs> Nou, die moet je dus niet kopen. Ik ga nu ook een beetje aan mezelf twijfelen. Ja, sorry, ik niet plakken, dus dan willen we veel meer geld om zo'n setje te kopen. Ja, dat is een idioot. Ja, maar ja. nee, ik ga, maar joh, ik ga, ik ga ook zelf niet plakken. Ik Ja, maar 2,95. Ja, maar ik kan zelf, dat kan ja. ik niet. Dan breek ik nagel, dat gaat allemaal niet... Nee, goed. Maar nee, dit nee, heeft er nee, niets nee, nou, mee te maken. Dan neem je zo'n setje mee naar de fietsenzaak. Ja. En dan geef je die aan die man. En dan zeg je van, nou... Ja, maar zegt hij, kan niet, want je hebt een kunststofband. Dus weet ik veel siliconen, dingen... Ja, maar dat kopen inderdaad. Ja, nee, maar als je die hebt... Ik heb er nooit van gehoord. Nee. Ik ken ook niemand die dat heeft. Ik dus... ga dus bij een andere... Nou, misschien, als er nou een programma zou zijn... waar fietsenmakers naar luisteren op Radio 1... Ja. zou ik kunnen vragen, vertel mij nou eens wat er waar is van dit verhaal. 0800-1121. Maar daar belde je niet over, Nico. Zeg het eens. Nee, ik ging niet over fietsen. Nee, hè? Um, het gaat over uh, ar ar archeolo archeologische vondsten, die yeah. worden gedaan. Yeah. Die uh, liggen altijd uh, onder de grond. <laughs> Meestal dan, wel, uh, ja. Tot, uh, ja, het is helemaal. Ik heb uh, laatst een metaaldetector gekocht en uh, <laughs> vandaar dat ik op de deze gedachte kwam. Maar yeah. hoe verder het onder de grond ligt, hoe ouder het wordt. Yeah. En ja, mijn vraag is eigenlijk van. Ja, de, de aarde dijdt dus uit. Ja. Dus de omtrek van de aarde... zou ja. dus in principe groter of zo moeten worden. Ja. Het is echt letterlijk van... Ja, je kunt bijna in... in zeg maar, in, in aantal meters... hoe die, diep je zoekt. Ja. Een beetje... Uh, dat, die kun je dateren, zeg maar. Ja. Ja, en uh, ja, dat is dus mijn vraag van... Hoe zit dat? Ja, maar het is, het is grappig. Die opzacht, hebben, we nee, we hebben, de, de hebben we pas nog gehad. Langzaam de grond in. Nee, die hebben we pas nog gehad... De vraag. Nee, nou ja, het is wel zo natuurlijk dat de, de, de dingen langzamer zeker de grond in zakken, dat is natuurlijk wel zo. Maar het is ook zo dat er ja. uh, vanuit de ruimte allemaal uh, gruis en dergelijke nog weer op de aarde terechtkomt, waardoor de aarde steeds groter wordt. En het verplaatst zich ook ja, een beetje. Ja, nou, daar geloof, geloof ik dus niet. Oh, nou ja, nou ja, daar kan ik dan zeggen, niet zoveel aan tafeltje, doen, natuurlijk. Je hebt, een tafeltje, je hebt een tafeltje in je tuin staan. Ja. En die laat je daar gewoon jaren staan. En je doet ja. er niets aan. Nou, ja. je vindt misschien wat bladeren op en wat, wat, wat, wat los of zo. Ja. Dat gaat echt geen meters, de de, weet ik veel. Nee, maar ten, of, ten eerste is dat tafeltje dan, tafeltje dan nog geen vond. archeologische vondst. Nee, we maar... nee, hebben het dan of... natuurlijk wel over honderden, zo niet duizenden jaren, maar, we, maar ik was ook nog niet klaar, want uh, het verplaatst zich ook nog, bergen worden, bergen worden of soms lager of hoger, en je hebt nog die uh, hoe heet dat? tektonische ja. platen die ten opzichte van elkaar verschuiven, worden, waarom we de omhoog en omlaag, en het is allemaal de hele tijd in bewegingen. Ja, maar ik heb het over 100 jaar geleden of, of 200, 300 jaar geleden. Bijvoorbeeld hier in Breda, daar ja. in het park hebben ze archeologische vondsten gedaan ja. En dat is dan uit, ja, weet ik veel, 1700, 1800, zoiets. En, en dat ligt meteen al uh, 5, 6 meter onder de grond. Ja, maar en, de... Ja, dat is een paar honderd jaar geleden. Nee, maar er wordt natuurlijk de... ook wel eens iets in de grond begraven. Nee, dat zijn complete uh, wallen van uh, uh, muren die er vroeger... Ja, oh, ja, dat was vroeger boven de grond. En dat ligt nu onder de grond. Ik zeg 0800 1121. Gewoon dat er iemand belt met daadwerkelijk verstand van zaken. Dan zal ik verder mijn mond houden. Ja, ik ben een beetje... Brutaal misschien, maar of, of onderbreek je te snel, maar je ben, ik hoor je ook niet zo hard. Maar oké. Okay. Eh, wat een toestand. Ja, ja, ik hoop het antwoord... zit ook niet mee. Ja, ik ga mijn best doen, Nico. 0801121. nacht. Hoi. Dag. 0801121. Dus, Roemein, nacht. Hallo. Goedenacht, goedemorgen, hoe wil? Hoe? Uh, u spreekt met Romein ja. En uh, ik heb even een vraag. Ja, nou, daar ben ik voor. Nou, kijk. Ja. Uh, mijn vraag is, Nederland die betrekt al ruim 50 jaar aardgas uit de bodem. Oftewel delfstoffen. Ja. Nou uh, hebben ze ook weer flinke aardgasvelden gevonden in de zee. Ja. En dan loopt de regering maar te schreeuwen: we komen geld tekort. Ja. En dit is mijn is een vraag. Dat is het algemeen belang eigenlijk voor iedereen. Dat ze ja. weten waar gaat nou al dat geld naartoe. Ja. Want, uh, er blijft zo aardig wat over. Als je nou kijkt naar België, die heeft amper of niks. aardgasvelden. Mm -hmm. En uh, ja, uh, waar gaat dat geld om? vraag ik me af. Ik, uh, ik zeg 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Romein. Het is een moeilijke vraag, maar uh, het is wel, uh, vind ik, de moeite waard. Ja, nou dan uh, hopen we dat er nog meer mensen zijn die dat vinden en bellen met een antwoord. Ik hoop het. Oké. Okay. Goedenacht, dag. Robert Kersten, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Zdobre mutra, met metgestra. Dat vind ik nou heel onaardig. Nee, dat betekent goedemorgen, nachtjes Oh, ik verstond je verkeerd. Ik dacht dat je zei van je moet nu eens een keertje... Nee. Wauw, doe dat nog eens, Robert. Zdobre mutra, met metgestra. Wauw, is dat wit-Russisch? Dat is Russisch. Wow. En ook wit-Russisch. Oh. Een klein accent. Maar het is, uh, heel, het is eigenlijk heel makkelijk. Uh, het is een letterlijke vertaling. Het Russische woord voor uh, wit is uh, belie. Ja. En uh, Rusland, uh, een land uh, in het Russisch, is altijd een vrouwelijk woord. Dus wordt het bela. En dus wordt het Belarus. Ja. Dat betekent gewoon letterlijk Wit-Rusland. Dus wij zijn gewoon samen met België de enige die het in het Nederlands uh, vertalen. Wat op zich vrij logisch is. Omdat ja. dat ook uh, zeg maar twee van de weinige landen zijn waar Nederlands gesproken wordt. Precies. Ja. Ah, ja. ja. Maar, maar het is niet uh, alsof het uh, um, in Frankrijk uh, La Russe Blanc of zo wordt genoemd. Dat zou ik weten. Dat nee, ik, ik eigenlijk ook niet. Het. Nee. nee. Ja. Maar ja, ik... Uh... Wij hebben het blijkbaar gewoon uit het Russisch letterlijk vertaald. Ja. Dus, ja. Waarom ook niet? En, en waarom spreek jij Russisch? Uh, mijn vrouw komt uit Kazachstan. Oh. En, uh, oorspronkelijk. We hebben elkaar acht jaar geleden op de Nijmegense Vierdaagse leren kennen. Oh, eerlijk waar? Ja, ja. Maar Ik de Nijmegen. Maar kwam zij, dan, kwam zij dan uit Kazachstan om de Vierdaagse te lopen? Ja, want haar, haar zus uh, werkt op de ambassade al, al 14 jaar hier. En ja. is een Nederlander getrouwd. En die, uh, ha, toen haar moeder overleed uh, was ze alleen en heeft haar een keer uitgenodigd om mee te lopen. En uh, zo toen hebben we elkaar leren kennen. En uh, hoe ging dat dan? Want jij, jij liep ja. en zij liep. En toen zei je hallo en toen zei ze nog of niet? Nou, zij, zij heeft talen gestudeerd. Dus ze spreekt erg goed Engels. En nu oh. inmiddels ook Nederlands. Ja, Maar uh, ja, zij moest natuurlijk weer terug... En uh, toen hebben wij uh, een dik jaar alleen maar geskypt, drie oh. uur per dag. Dus oh. morgens, middags, avonds. <laughs> Wel romantisch, maar ook een drama. Ja, ja, goed, een drama. Ja. Ach, ze was op een gegeven moment daar alleen. En uh, haar zus wilde haar natuurlijk ook graag hierheen hebben. En toen uh, is, die, is dat allemaal in procedure gezet. Mm -hmm. En... Uh, wij waren en we zijn nog steeds ontzettend verliefd op elkaar. Ah, oh, wat, oh, wat lief. En ga je dan ook wel eens die kant op? Ja, ja zeker. We zijn deze zomer nog geweest. En mooi? Ja, ja ontzettend warm daar hè. Het is daar, <laughs> Echt het is daar zomers 45 boven nu. het oh. is 45 onder 0. Oh. <laughs> <laughs> dat is wel grappig dat er dus mensen zijn die in Nederland denken, goh, wat een lekker klimaat. Ja, Blijkbaar. nou, in de zomer alleen hoor. nou dan is het nog erg heet. Ja, het is een droge hitte. Het is een, uh, het is een uh, de woestijnklimaat eigenlijk. Hè. Ja. Het is zo groot, zo groot als Europa. Er zijn maar vier grote steden. En de rest is allemaal uh, ja uh, Toen woestijn, hè? Mm. En wat vindt zij raar in, uh, ne aan Nederland? Raar? Ja. Oh, wat vindt zij raar? Uh, oh, wat, zij, wat waar zij moeite mee heeft is... Uh, uh, wat er ja, hoofdzakelijk in, in, in Amsterdam en omstreken. Uh, dat het Nederland. het, het openbare seksleven uh, zo openbaar is. Ja. Dat, dat, dat was ze helemaal niet gewend. Dat er over seks gepraat werd buiten het huwelijk. en dat soort dingen. dat, dat vond ze raar. Ja, ja, ja. ja dat ja. is even winnen dan. Uh, ja. Ja. Ja. ja, maar ze heeft daar verder ja. geen problemen mee. Ook niet met. Uh, met uh, mindere, mensen met andere seksuele voorkeuren helemaal niet. Ja, nee, want dat kan natuurlijk ook als je uit die regionen komt. Dat je inderdaad... Uh, ja, daar het nou, een en ander me over meegekregen de afgelopen tijd. Ja, ja. ja, de mensen daar hebben niet zo moeite mee. Mm. Zeer de, de politiek die daar moeite mee heeft. Maar goed, de politiek beweert natuurlijk... Nou ja, goed, lang verhaal kort. Maar uh, ja, ja. bedankt ja. dat je het even uit, uh, uit hebt gelegd. Het hele uh, Belarus, oftewel uh, Wit-Rusland verhaal. Ja. Wat betreft Nederland dan? Ja. ja. En hoe zeg je wel trusten? Eh, Zdobrien, eh, eh, eh, wel trusten, no nootje. Oh, spakooi no notje dan. Spak, spakooi no notje. Spak, spaghetti nachtje, ja. Spakooi nachtje. No dat betekent eigenlijk letterlijk een kalme nacht. Oh, nou ja, dan, dan moet dat het maar worden. <laughs> een kalme nacht, Robert. Oké, doe. Dag. Henk van de Veen, hallo. Hoi, Astrid Hé, hey, hallo. Je blijven een hoop vragen zitten. Nou, dat valt wel mee, hoor. Nou. We hebben nog even... Allereerst, het derde remlicht. Ja. Bedoeld wordt toch dat het remlicht wel tegen de achteruit zit, hè? Ja, ja. Nou, dat is niet, dat is, allereerst, dat zijn geen gewone lampen, dat zijn ledjes. Dat zijn hele batterijlichtjes vaak. Oh, oké, okay. ja. En uh, ik kan me nog herinneren dat die eerste remlichten uh, die zag ik in Duitsland... Uh, dat was eind jaren 60, begin jaren 70... wij snapten er helemaal niks van, dat waren van die hele grote rode knollen. En dat mocht eerst in Nederland niet, van minister Westerterp, mm -hmm. van de KVP. En toen werd het verplicht, maar toen mocht het weer niet... want de auto was niet symmetrisch verlicht dan. En toen ze dat erdoor hadden, toen moest uiteindelijk dat remlicht er weer wel komen. En uiteindelijk zijn dat die ledjes geworden, die ik net benoemde, aan die achteruit. En die zijn wel degelijk heel belangrijk, want als je vroeger achter een auto reed ja daar paal achter, ja. daar zag alleen nummer 1, die achter die auto reed, die remlichten opflitsen, maar die mensen die verderop in die file zaten, zag de, zagen dat niet. Hmm. En de functie van die hogere remlichten, wat ik dus letjes noem, is dat je die eerder ziet, ook al ben je verder achter in de file. Nou ja, daar zit dan wel weer wat in, hè? Snap je het? Ja, maar is die verplicht bij de nieuwere auto's? Ja, er zitten alle auto's en die is nu verplicht, ja. oh ja, oké. Okay. Nu over de poes. Ja. Daniel, die niet poept. Dan de man. Ja. ja. Nou, ik noem hem maar Daniel, dat vind ik een veel mooier naam. Je noemt hem Daniel die niet poept. Ja. ja. <laughs> uh, ik hoorde net iets voorbij komen van, uh, van uh, wat was het, uh, uh, olie is een bedje gieten. Nou doe ik ja. dat maar niet. Moedermelk is al van huis uit ontzettend vet en dat laxeert al. Ja. En ik denk dat die poes, die is met 15 gram, 50 gram geboren. Ja. Hij is nu gegroeid naar 150 gram. Ik denk dat die poes alles opstookt oh ja. in zijn eerste tien dagen. Met al dat groeien natuurlijk. En ik ben het eens met die meneer die zei... je moet dan naar de dierenarts en zie je niks weet... ga dan verder alsjeblieft niet klooien zelf. Nee. Dat beest gaat vanzelf een keer poepen. Dat hopen we dan maar, hè? Dan nu over de hockeyvrouwen. ja die uh, binnen dat in staartjes, omdat ze er anders tijdens hun woestenspel... <laughs> waar ik met veel plezier naar kijk, trouwens, ja. uh, veel last van zouden hebben. Dat zou in een gezicht kunnen waaien en dat zou een, uh, het, het gezichtsvermogen kunnen ontnemen. Ja. Je, hebt, je ziet het ook wel bij vrouwelijke tennissers. Vroeger had je Steffi Graaf, ja. Bijvoorbeeld, die had altijd een paar staart. Maar ja. de, de vraag komt ook een beetje voort uit dat ze dus wel allemaal lang haar hebben. Ze zouden ook natuurlijk een kort kopje kunnen hebben. Ja, omdat ze maar een paar uh, weken, uh, of liever gezegd een paar uur, nog niet eens een paar uur. Ja. Twee keer een half uurtje per dag, dat is één uur hockey. Oh ja. En ze er voor de rest van de tijd misschien op een eigen manier uitzien. Oh ja. En dat is dus is dat lange haar. En als je van dat lange haar genas wil hebben, dan moet je er een staartje van maken. Ja, en natuurlijk lange haar in een staartje doen, dat kan natuurlijk altijd. Terwijl een kort kopje moet, moet iedere uh, drie weken moet die pony weer bijgesnoeid worden. Ja. Dat ook, ja. zo'n rattenkopje noem je dat. Ja. Maar daar ben je ook veroordeeld voor dat rattenkopje. En als je een paardenstaartje neemt, dan kun je dat nemen wanneer je speelt. Ja. En dat er weer uithalen als je gewoon een avondje uitgaat. Goed, dat nou, lijkt mij ook. Dus het, blijkt wel mijn eigen... ja, het zijn hele eenvoudige antwoorden. Ja. Heb je nog meer over staan? Nou, nee, maar ik heb wel een leuke plaat bij de, bij de hockeydames uh, kapselvragen oh, ja, antwoorden. Ja, Goed. <laughs> bedankt Henk. Doei. Ik heb zo hele vele grote zorgen, ik denk ook. en als je haar maar goed zit, was dat op Radio 1. Ik krijg uh, ondertussen wat mailtjes, die ik dan toch nog eventjes uh, wil delen inderdaad. Want uh, Johan de Bruin, die mailt op de vraag van die meneer die zich afvroeg waarom wij Belarus altijd Wit-Rusland noemen, wil ik zeggen dat het niet zo is. Ik heb namelijk een vriend in Minsk en die wil komen, maar dan moet ik hem officieel uitnodigen, zodat hij een uitreisvisum krijgt. Dit moet ik doen via de gemeente en die vermelden dan expliciet Belarus op. De formulieren. Ook de informatie van de Rijksoverheid op, op uh, internet, wat betreft een uh, visumaanvraag, heeft het over Belarus. Maar inderdaad ook wel een enkele keer over Wit-Rusland. En Patrick uh, Loos, die mailt en die laat nog even weten dat men in Duitsland Belarus, Wijs-Rusland, Rus, Wijs-Rusland Rus, uh, noemt. Ik kan er niet zo goed uit. Wit Rusland dan natuurlijk. 0801121. Met alle vragen en antwoorden ben je van harte welkom. Peter, goeienacht. Ja. Hey, hallo. Dat zal ik wel zijn. Als je Peter Goeie heet wel, je. ja. Ja, ja. ja. <laughs> zeg het dus. Um, nou, ik... Uh... Ik voel me een beetje verplicht om uh, een paar antwoorden door te geven, omdat je mij vorige keer zo leuk met Juri Stevenetski in uh, contact hebt gebracht. Dus je denkt, als ik dan maar nu was... iets weet, dan, dan ben ik nu ook uh, voor altijd verplicht om onmiddellijk te bellen en de kennis te delen. Ja, want ik was ja. toch wel een beetje verslaafd naar je programma. Ik val in slaap uh, rond een uur of twaalf, uh, één. En mm -hmm. dan uh, word ik wakker als ik jouw stem hoor. Dus ja, ja. Ik begrijp nu ook waarom die mensen die antwoorden niet opzoeken op internet, maar naar jouw gezellige praat luisteren. Ja, maar het is, zou ook jammer zijn. Want als, als, um, als uh, bijvoorbeeld, eens eventjes kijken... Um, um, um, uh, even kijken hoor. Ja, bijvoorbeeld uh, meneer Van der Bergen Drune die ambulancevraag had opgezocht, dan hadden wij het nooit geweten. Nee, dat is ook zo. Zelf... Dat hij het wel geweten, maar wij niet. Er zijn inderdaad vragen dat je denkt, hoe komt iemand erop? Daar ja. zit ik ook iedere keer op te wachten. <laughs> dus helaas, ik heb... Ik heb... Uh, even kijken, misschien drie, drie uh, mogelijke antwoorden. Ja. Waarvan ik er twee uh, zeker weet dat ze goed zullen zijn. Doe um, die maar eerst dan. Dat doen we die eerst, ja. En die laatste die heeft ook veel uitleg nodig. Maar goed, dan mag jij het afkappen op jouw uh, fantastische manier. Namelijk um, rigoureus, ja. Ja, ben je heel rigoureus. Ja, nou, zeg het maar. Ja. Goed, uh, het nut van de schilpad. Nou, dat nut, dat is een typische uh, begrip wat in de biologie eigenlijk niet uh, voorkomt. Oh ja. Want daar wordt niet gesproken in nut. Ik denk dat waar jij nu nieuwsgierig naar bent, is welke, welke plaats neemt zo'n beest in, in, uh, in, in, in, een, in een systeem. De natuurlijke selectie, die werkt zo dat een, uh, een, een wat, het, wat voor dier het ook is, een zoogdier, of een uh, vis of wat dan ook, insect. Dat kan, en ook planten geldt het voor. Die, die komen voor op een plek die niet door een ander ingenomen wordt. En uh, daarom heb je vissen die hoog in het water zwemmen, uh, op de bodem voedsel zoeken. Vogels die bessen eten, vogels die zaden eten, roofvogels die eten vlees. En als er ergens een gaatje open is, dan kan zich daar zo'n uh, zo dier uh, ontwikkelen. Als je ja. zich maar voldoende aanpast. Nou, uh, schilpadden hebben dat er kennelijk in de loop der miljoenen jaren uitstekend gedaan. En die hebben gewoon hun plekje gevonden. En er zijn schilpadden die vis eten, er zijn schilpadden die insecten en, en, en, en, en vlees eten. En er zijn ook schildpadden die uh, planten eten. Mm -hmm. En ja, als jij het nuttig vindt dat die schildpad uh, jouw gras kort houdt, dat gaat erg lang duren. Maar dan neem je 100 schildpadden en dan laat je ze jouw grasveld opeten. lijkt dan me dan echt heerlijk. 100 schildpadden ja. in de tuin. Ja. Je geniet niet stoppen. echt meer van je gras, maar ja. Nee, maar het beweegt wel. Ja. Oké, okay, dus dat is het, het verhaal van het nut. Ja. Dus het is meer de, de plek die die gewoon in het, in het systeem in kan nemen. Mm -hmm. um, de andere vraag was van die meneer over die archeologische vondsten. Dat is ook grappig, want het verhaaltje wat ik net hield, dat, uh, dat kun je ook weer herleiden naar meneer Darwin, die dat uh, allemaal uitgevogeld heeft voor ons. Ja. Die schijnt ook een heel leuk onderzoek uh, te hebben gedaan naar regenwormen. En het tempo waarin een regen, uh, regenwormen in staat zijn. want er zitten er uh, duizenden in een vierkante meter. Waardoor, waarmee die in staat zijn. de snelheid waarmee ze in staat zijn. om objecten in de grond te laten zakken. Oh. Doordat, ze, doordat ze die grond eten en weer uitpoepen. Mm -hmm. uh, graven ze tunneltjes. en uh, of het nou een bouwwerk is. of een, uh, een, een steen. of iets wat je verloren bent. dat zakt gewoon langzaam in de grond weg. doordat de grond daaronder vandaan weggegeten wordt. en weer naar boven gebracht wordt. Mm. En archeologische voorwerpen die zitten, nou ja, waar, waar praten we over? Honderd 100 jaar, duizend jaar, dat is niks op een tijdschaal. En het verhaal van dat ruimtestof, wat mij ook een beetje typisch overkomt... maar goed, het gebeurt wel. Op de maan is dat ruimtestof trouwens ook zo ondiep... dat er die, uh, die maanlander er maar een paar centimeter in weggezakt is. Dat is geen, geen, geen, geen tientallen meters diep. Dus uh, als je het hebt over uh, fossielen die miljoenen jaren onder de grond hebben gezeten, ja, die zitten echt onder aardlagen. Maar archeologische vondsten, die zakken gewoon de grond in door de, de werking van de regenworm. En dat heeft meneer Darwin ons uh, wow. bewezen. Nou, nou, en dan dat had je er nog eentje waar je zelf een beetje over twijfelt. Daar zit ik een beetje, ja, mijn kennis over auto's is minimaal. Ja. Uh, want ik heb er dus ook geen één. Maar volgens mij verandert de inderdaad de snelheid van die auto wel als je de grootte van de, van de, van de wiel omtrek verandert. Omdat die meneer zei het zelf al, als je als dat, als die kilometer tellen op het toerental van de motor werkt, ja. en je maakt 2500 toeren, dan maakt het een groot verschil of je een, een, een klein wiel hebt of een groot wiel. Oh ja. Want, nou ja, zet er maar een streepje op. Als je een klein wieltje hebt, je zet een streepje erop. Als je dat ding één keer een slag rond laat gaan, ja. dan heb je een klein stukje afgelegd. Oh ja. En heb je een groot wiel, dan heb je in die tijd dat die helemaal rond is, een grotere afstand afgelegd. Oh ja. Terwijl die as in het midden dezelfde, dezelfde omwenteling heeft gemaakt. Daarom, moet een, uh, daarom slijten de banden van een, uh, een, een auto of een scooter met kleine wielen slijten ook sneller. Omdat ze meer omwentelingen moeten maken om dezelfde snelheid te kunnen halen. Dan oh, nee, hebben we dat voor Nico je... nog even rechtgezet. Ja, ik denk dat ja. het gewoon zo is als hij zegt... van nou, uh, 2500 omwentelingen per, uh, per ja. uur of per, per minuut, weet ik veel. Uh, snelheid is het aantal kilometers of meters per, meters per seconde of kilometers per uur. Dan, uh, dan komt het automatisch uit als hij 2500 omwentelingen maakt... dat hij dan ook een grotere afstand afgelegd heeft oh, ja. en dus sneller gaat. Ja. Ik kan, ik kan het, het volledig stream. volgen, ik kan er alleen helemaal niks meer aan toevoegen. Oké, okay, nou ja. dan sta ik, sta ik hopelijk weer kiet en dan blijf ik uh, naar je leuke programma luisteren. Ah, dat hoor ik graag. Tot de volgende keer, Peter. Tot horen. Dag, Dag. 0800 1121. Willemien. Ja, goedenavond. Of Dag. Dag. Ja. Ik uh, bel even over dat uh, kleine katje. Ja. Uh, wat. Uh, nou, ik heb zelf uh, ooit ook een uh, nestje katjes grootgebracht... waarvan de moeder was verdwenen. Die waren, hadden net de oogjes open. Ja. En een kat... Ik, ik heb begrepen dat die oude kat weinig doet met dat kleine beestje. Mm -hmm. Maar uh, ik deed altijd met een, een ruwe handdoek over zijn anusje. Want dat doet een, een, een oude, de moederkat doet dat ook. Ja. Die likt constant, uh, zeg maar, zijn anusje... en op wel zijn buikje en zo... En dat stimuleert dan uh, om, uh, om, om te poepen en te plassen. Oh ja, en dat is een, met een ruwe handdoek. Dat voelt dan net als het ruwe tongetje van een ja, kat natuurlijk. Ja, ja. Kijk. Want, ja, want, die, want ik heb uh, een nestje van vier. Heb ik, uh, nou, ze hadden net de oogjes open. Die heb ik groot gekregen, dus Kijk. op die manier. Ah, gelukkig. Ja, nou, dat ja. klinkt al een stuk positiever. Nou, ja. dat, en dat zijn ook helemaal geen schadelijke tips. Dus daar kan. Nee. Uh, uh, daar kan uh, Dan, de kat, dan hoop ik uh, uh, weer mee uh, vooruit. En Diana ja, natuurlijk ja, ook. Ja, ja. Dankjewel, Willemien. Oké. Okay. Fijn dat je belde. nacht nog. Ja, goeienacht. Dag, Bert Remmers, goeienacht. Ja, goedemorgen, zeg ik altijd. Hallo. Goedemorgen. Ik bel, ik bel wel eens vaker. Zeg het eens, Bert. Uh, het gaat over die padenpoep. Ja. Die de politie, uh, die hoeft die absoluut niet op te ruimen. Echt niet? Nee, nog even voor. Een <laughs> paardenpoepontheffing, ja? Ja hoor. Ik zou je het zo tegenstellen. ze mogen zelf zonder gordels rijden. Op dat paard? Nee, in de auto. Nee. Die, die, die regels die zijn er gewoon. Die hebben ze gewoon ontheffing voor. Oh. Dus als ze een surveillerende zijn, hoeven ze in feite dat niet op te ruimen. Als er een melding komt, boet ze meteen weg. Oh ja. Na die melding. En dan, uh, is het, uh, daar is gewoon geen tijd voor. Dat, uh, nee, absoluut niet. Hé, wat maar ontluisterend. Zelf... Ja, het is echt zo. Nou, ik dacht het ook, ook eigenlijk wel, want volgens mij gebeurt het ook gewoon helemaal niet. Maar het is wel, nee, uh, Waar ja. moeten ze het laten überhaupt? Met een mooie kleding aan, nee. Dat, ja, dat waar moeten ze het een... laten? Ik bedoel, als je een hond uit gaat laten, moet je ook je plastic tasjes bij je hebben. Ja, maar, maar de heren hebben echt ons even voor. Ze hmm. mogen zelfs ook, uh, als ze aan het zijn met de auto, maar ze echt zonder worden rijden. Ik oh. heb zelfs een keer meegemaakt, ik heb een keer naast een uh, politieauto gestaan. En die heren hadden gewoon geen gordel om, dus ik zeg, heren, moet dat, uh, moeten jullie ook geen gordel uh, om? Mm -hmm, mm -hmm. En dan zeggen ze heel droog, ja, bent we even voor. Dus, uh, oh. Maar als jij dus, uh, ze dat. als jij gaat dan echt serieus bij een politiewagen, ga jij even ik, uh, zeggen, zeg, moeten jullie geen gordel om? Ja, dat heb <laughs> ik echt een paar keer uitgehaald, ja. Ja, nou, ja. Ik heb zelfs een keer een grote mond gekregen, een, een vrouwelijke die zei echt gewoon heel droog, uh, <laughs> meneer, wat moet je ermee?" mee? Oh. Dat uh, heb ik echt meegemaakt. Hoor. Ja, wat een gezellige samenleving toch weer. Hè? Hey, trouwens, ja. nog even wat als ik het ja. even over die uh, disco zo direct naar vieren. Ja. Heb we toen een week of drie geleden op ook gebeld? Heb ja. je ook nog Kellyksy gedraaid op de Dancing Tide? Uh, ja. Oh, ja, oh, ja heb je die gemist? Ja, ik nee, die heb ik niet toegedraaid. Vorige week volgens mij. Uh, het is bijna vier uur, zie ik. Ja, maar, het wordt um... hem niet hoor deze keer, want ik heb nu al een andere klaarstaan. Nee, dat weet ik Maar dat ook euh... leuk. Ja, nee, goed. Prima zit. Ja. Heel goed programma. Ik nou, blijf altijd luisteren. Fijn jou. dat je zo meedenkt. Ik zou zeggen, werkt ze nog? Joe, tot de volgende keer. Dag, Bert. dag 0800 0801121. Een programma van Max.